Met Thomas van Vliet. Een zalig paas. Een hele fijne tweede paasdag. Het is 2 april. Geen grap. En uh, even naar vieren. En tijd voor fris. Ja, waarin we gaan verzorgen dat je een hele fijne werkweek tegemoet gaat. En ik weet het. Ik weet het. Voor de meeste mensen is die 2 april die maandag gewoon een vrije dag. Maar dat houdt ons natuurlijk niet tegen om toch ons best te doen. Uh, wat uh, kan je onder andere verwachten? Uh, nou, ik heb uh, uh, Schoonmaakhex voor je. Dat is een, uh, ja, niet iets op een bezemstil, maar uh, iets wat je met een bezemstil kan doen. Verder is uh, mijn reisjournalist Bas van Oort bezig met een tour de force door Oostenrijk... En gaan we lachen met z'n allen. Maar voor we beginnen aan deze extra weekenddag... of voor de mensen die wel moeten werken een hele gewone maandag... blikken we nog even terug op de afgelopen week. Zoals iedere week doen we dit in geluid. Herken jij de nieuwsgebeurtenissen, is de vraag. Luister mee naar de week in muziek. Cari fratelli e sorelle, buona pasqua. Nou, blijf nou, praat nou, doe nou Lieve vriend Ik zou echt alles voor je doen Maar het is te laat 4 uur. Als eerst hoor je de paus met Urbi et Orbi. En uh, ook namens mij een hele fijne tweede paasdag dus. En daarna een fragment uit The Passion. Want het, uh, het duet was tussen Ju uh, Jezus en Judas met het nummer nou. Uh, dit jaar was de Amsterdamse Belmer het decor van het paasverhaal. Nou, en voor degenen onder ons die uh, de administratie op orde hebben, uh, dan zal de aangifte vorige week al wel gedaan zijn. En dit jaar zijn er uh, trouwens al meer belastingaangiftes gedaan dan vorig jaar voor 1 april. Dus dat is mooi voor de Belastingdienst. Uh, en je hoorde ook een stukje uit het ANP-nieuws... gevolgd door de tune van The Voice. Talpa die heeft het miljoenbedrijf... Uh, uh, of het miljoenbedrijf van, uh, van John de Mol. Talpa heeft dat bedrijf uh, gekocht. Uh, de helft... Uh, uh, even kijken. Ja, die hebben het overgekocht. Van uh, Veronica was dat. En je hoorde ook nog een, een achtbaan. Hè? Want uh, hartstikke mooi nieuws in de Efteling. Want die... Uh, die gaan weer lekker. Uh, die hebben een nieuwe uh, piton. Die is helemaal weer opgeknapt. Tot zover de week in deze muziek. En hoe deze uh, week in geluid. En hoe deze week gaat klinken. Nou ja, dat uh, weten we volgende week natuurlijk. Fries. En dit is nieuwe muziek. George Ezra. Shotgun van zijn nieuwe album. Homegrown alligator. See you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road.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 Er is een album heet uh, Staying at Tamara's. Geen idee wie Tamara is, maar het is wel een heel fijn album, moet ik zeggen. Ja, en dit nummer is nog geen single, dus uh, ja, dit hoor je misschien alleen maar hier. Ik hoop dat het een single wordt, want Shotgun van George Ezra is werkelijk waar heerlijk. Uh, goedemorgen, dit is Fris op NPO Radio 1. Uh, en tot met zaterdag is het de Week van Autisme. Uh, hierin wordt extra aandacht gevraagd voor de ongeveer nou, 190.000 mensen met autisme in ons land. Uh, het thema van deze week uh, is Luisteren naar Autisme. Sylvia van Kasteren van Unica Coaching organiseert net als vele andere organisaties eh, sessies, workshops. En die hebben dan met autisme te maken. Verslaggeefster Kira Harkens die eh, woonde zo'n uh, workshop bij. En ontdekte dat lachen gezond is. En vooral ook voor autisten. Balaan erin. Shaken. Ja, Oké, okay, proef maar. <hierig> Sylvia, dit was een onderdeel van jouw lachworkshop. Wat voor rol heeft deze workshop in jouw praktijk? Ja, lachen zorgt ervoor dat je meer ontspannen raakt. Dat je je stresshormonen een beetje kwijtraakt. En dat vind ik zo belangrijk, omdat ik coach mensen met autisme. En mensen die autisme in hun omgeving ervaren. En die hebben vaak meer stress. En dan is het zo fijn, dat het, uh, vaak voelt het allemaal best wel zwaar wat ze allemaal te verduren hebben. En daar kan de lach zoveel verlichting in brengen. Want lach is natuurlijk voor iedereen belangrijk. Maar waarom met nadruk dan voor mensen met autisme en hun omgeving? Um, als je uh, autisme hebt, ben je gevoeliger voor stress. Je hebt sneller last van stress omdat je veel meer prikkels binnenkrijgt. Ze kunnen minder prikkel, prikkels filteren. En hoe meer prikkels, hoe meer je belast wordt en te verwerken hebt... en dus ook sneller stress hebt. En uh, mensen in de omgeving van iemand met autisme hebben daar ook mee te maken. Want die, moeten ook, of die vangen vaak dingen op voor de ander. Ja, dan is het, voelt het vaak heel zwaar aan, want stress voelt niet fijn. Op zich heeft stress een goede functie, want het zorgt dat je alert bent. Maar als je te vaak te veel stress hebt... Dan wordt het allemaal heel zwaar en dan heb je niet meer zoveel te lachen. Terwijl als je erbij lacht, verlicht dat. En dat is heel fijn. 1 okay. Ha. h Ha. h h Ha. h Ha. h Ha. Ha. h Ha. Waarom ben jij autismecoach geworden? Sowieso ben ik altijd al geïnteresseerd in mensen van, goh, ik vind het fijn als mensen zich fijn voelen. Um, ik merk autisme nu in mijn gezin, daarom ben ik mij daar meer in gaan verdiepen. En uh, toen dacht ik, hier wil ik meer mee, want het heeft mij. Ik ben een autismecoachopleiding gaan volgen, of de autismecoach. En uh, dat heeft in mijn gezin al zoveel. Uh, ja, lucht gebracht. Het is allemaal uh, meer behapbaar geworden en, en gezelliger. En uh, uh, ja, dat wil ik anderen ook bieden. Hoe reageren anderen tot nu toe op de workshop? Ja, er is een keer iemand geweest die... Uh, ja, die was op zich wel sceptisch. En die zei, ja, ja wat, wat heb ik er nou aan gehad? Ik zei, nou ja, wat, wat heb jij net gevoeld? Ja, ja ik had heel even had ik een blij gevoel. En ik zei, wat, hoe lang heb jij dat gevoel al niet meer gehad? Nou, toen moest hij echt wel een beetje hard nadenken. En ja, hij had de laatste jaren dat eigenlijk niet gevoeld. En ik denk, nou, dan hebben we heel wat bereikt. Ja, lachen is gezond, dat is mij wel duidelijk. Uh, ik denk dat uh, bij veel mensen gisteren op 1 april dan wel gelukt is dat lachen. Tot en met zaterdag is het dus nog de Week van Autisme. En daar gaan we het volgende uur, uur uh, nog meer over hebben. Fris. Met Thomas van Vliet. De Apache is ook elk jaar weer de aftrap van het nieuwe festivalseizoen. Uh, uiteraard uh, met uh, Paaspop. Maar er gebeurde veel meer dit weekend. Ook op uh, de NDSM-werf in Amsterdam met het Festival Digital. Dat schrijft je als DGTL. En daar uh, doen ze het net even anders. Hier geen uh, uh, bergen plastic bekertjes, maar compost. Want anno uh, 2018 mogen ook de festivals best een tikje duurzamer. Dat willen ze bij Digital dan ook graag promoten. Organisator Gerke de Groot legt uit wat hun festival anders maakt... dan een gemiddeld festival. Bij ons op het festival serveerden we geen vlees... omdat we het, uh, een te hoge impact op het milieu vinden hebben... Uh, wij werken uitsluitend met duurzame energie. En hebben we dit jaar bijvoorbeeld ook een stage volledig op zonne-energie draaien. Um, al ons uh, hele foodcourt is volledig circulair. Dat betekent dat er hier helemaal geen afval in rondgaat. Alle etensresten plus de bordjes, plus het bestek plus de servetten, etc. Die worden allemaal gecomposteerd. En die gaan we uh, brengen naar Stadsboeren. Die daar weer voor toekomstige festivals weer nieuwe... Uh, groente op kunnen verbouwen. Verder brengen we al onze afvalstromen in kaart. Uh, dit betekent dat elk stukje hout, elk stukje plastic... of elk stukje staal wat ons festival binnenkomt en weer verlaat... wordt in kaart gebracht en wordt gekeken naar de beste oplossing... om dit bijvoorbeeld te hergebruiken. Nou, overigens is het nou ook weer niet zo dat, uh, je als be dat de bezoekers speciaal naar het festival komen... juist omdat ze zo lekker uh, duurzaam bezig zijn bij... Uh, bij Digital? Nee, ik denk niet dat bezoekers specifiek voor ons duurzaamheidsbeleid komen. Ik denk dat uh, bezoekers vooral voor de muziek komen en voor ons uh, uh, kunstprogramma. Maar ik denk wel dat mensen met een heel goed gevoel naar huis stuurt. Um, tuurlijk kun je een leuk feestje pakken elk weekend. Maar ik denk dat als je een leuk feestje pakt met het idee dat je uh, dat op een hele duurzame manier gedaan hebt. Dat je gewoon met een tevreden gevoel naar huis kan en dat je... Uh, je ook niet schuldig hoeft te voelen om, uh, om af en toe naar een festival te gaan. Nou, het helpt dus wel een beetje uh, om mensen te trekken naar een festival. Nou is Digital niet het enige festival dat steeds duurzamer probeert te zijn. En ook niet de eerste. Maar uh, volgens De Groot is er nog best wel een weg te gaan. Ik merk wel dat, festivals, uh, dat het hot is onder festivals. De voorlopers in de festivalwereld die hebben allang geen wegwebbekers meer bijvoorbeeld. Maar hebben ook een staatsgeldsysteem waarin je bekers terug moet brengen naar de bar. Maar ik merk dat er nog uh, heel veel festivals zijn die heel veel stappen kunnen maken. En ik denk dat dat echt wel essentieel gaat zijn. De, uh, het gemeentebeleid bijvoorbeeld in Amsterdam die gaat dat in ook wel eisen. En ik sterker nog, ik denk dat dat ook gewoon geëist gaat worden van onze bezoekers. Als uh, mensen nog steeds een hoop plastic moeten gaan dansen omdat iedereen zijn beker op de grond gooit. Dat, uh, dat is eigenlijk gewoon niet meer van deze tijd en dat moet zo snel mogelijk afgeschaft slash verboden worden. Nou, en mocht je nou zelf ook wat aan duurzaamheid willen doen... dan kan je bij een groene bank gaan, groene stroom nemen. Maar dat zijn natuurlijk de wat voor de hand liggende, wat saaiere manieren. Veel leuker is om inderdaad naar festivals te gaan die met duurzaamheid bezig zijn... en innovaties op dat gebied uh, laten zien. Vorig jaar kon je bij ons uh, deelnemen aan het Future of Food programma... waarin we laten zien wat de toekomst van uh, onze voedselconsumptie kan zijn. En dat zit er bijvoorbeeld in het eten van zwammen of in algen... Ik denk dat je daar inspiratie op kan doen die je in het dagelijks leven kan toepassen. En dat is ook een klein beetje ons doel. We willen uh, duurzaamheid op een hele leuke en positieve manier uh, laten zien aan, aan onze bezoekers. Dus niet met een wijzend vingertje van je mag niet meer dit en je mag geen vlees meer eten. Maar we laten zien dat er hartstikke goede alternatieven zijn voor, uh, voor onduurzaam, uh, onduurzame gebruiken of, of routines. En dat is eigenlijk waarom we dat doen. En het is eigenlijk gewoon heel erg... Leuk ook. Ja, gewoon lekker aan milieu en duurzaamheid werken. Terwijl je uit je dak gaat op een festival. Nou ja, dat is prima mogelijk. Je hoorde Gerke de Groot, festivaldirecteur van het duurzame festival Digital. Dat hoorde je net. En nu hoor je de nieuwe single van Ilse de Lange. Oké, okay, hier op MPO Radio 1 in Fris. Goedemorgen. We can sit in the silence without a word. You can sit in the quiet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 go. If you feel you got it, let your mind speak. If you really want it, let your soul breathe, let your soul breathe. If you really wanna. it's okay with me. het Lange hier uh, op MPO Radio 1, waar uh, het nu tijd is om even te kijken wat er uh, ja, net niet in het nieuws is. Net wel, een beetje zo dat uh, grijze gebied. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik met Veerle. Veerle, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Het was vandaag uh, de eerste keer sinds 1956 dat Eerste Paasdag samenviel met uh, 1 april. Ben je eigenlijk nog in uh, maling genomen, Thomas? Um, nou, ja, ja, dat wist ik dus niet, maar een van, uh, van jouw uh, radioschoolvrienden, ik kreeg een appje dat uh, een van de jongens gestopt was, want die ging stage lopen. Ik dacht, oh, wat jammer, een goede kerel, ik zal hem missen. Maar en ik vertel dat tegen jullie. Ja, jullie hoort dat Rick. zal jullie zeggen, dat is 1 april. Ja. Ja, ja, daar hadden we lang over nagedacht, maar dat was inderdaad onze, onze 1 april grap. Ja. En uh, nou ja, verder een populaire grap vandaag was dan het uh, stiekem vervangen van uh, chocolade-eieren door druiven. Omdat het natuurlijk eerst paasdag ook was. En uh, verder uh, speelden ook verschillende bedrijven in op de combinatie van uh, de feestdag en, uh, en 1 april. Mm -hmm. Zo kondigde Mora aan tijdelijke eivormige paasbitterballen te gaan verkopen. Oh. En zei die, uh, Hema dat ze camouflagepaaseieren wilden gaan verkopen. En uh, verder deze week heeft een meterslange alligator... een echtpaar uit Florida de stuip op het lijf gejaagd. Het enorme beest van zo'n drie meter lang... lag plotseling in het zwembad van hun huis. Nou, dat lijkt me even schrikken. Nee, het was geen 1 april grap, dat. Dit was geen 1 april grap. Nee, nu gaan we weer over naar <lacht> ja, ja, ja, ja. de... Naar de serieuzere uh, uh, ja, nieuws. Want uh, wat me ook geen pretje lijkt, is uh, geplet worden door een vuilniswagen. Dat overkwam een 23-jarige dronken Rotterdammer. Nou ja, bijna. Want uh, na een avondje stappen was de Zuidblad alleen in zijn onderbroek in een container gaan slapen. Ja? Omdat hij geen zin meer had om, uh, om verder te lopen. Nou ja, uh, en verder, uh, ja, nou, net voordat hij uh, geperst zou worden, uh, zette hij het op een schreeuwen. Uh, waardoor hij net op tijd gered kan worden door de vuilnismannen. Nou, de man kon gelukkig ongedeerd het voertuig, uh, uit het voertuig worden gehaald. Dus uh, ja, nou, die is er gelukkig uh, goed van afgekomen. Maar het scheelde dus niet veel. Nee, nou, ik, ik heb wel eens gehoord over dat, dat het is ook wel eens fout gegaan. Dat. Dus een wijze les is: gaan, maar dat is een hele serieuze les. Ga nooit in een vuilcontainer liggen, want je, ja, het stinkt. Maar het is ook echt ontzettend gevaarlijk. Ja, heel gevaarlijk. En nee, helemaal als je er alleen in je onderbroek in ligt, ja. denk ik. Ja. Dat was hem. Yes, dat was hem. Vierde, dankjewel. Geen probleem. Uh, gaan wij naar Oostenrijk. Uh, want uh, na de Oostenrijkse deelstaatverkiezingen in Carintië... Uh, was drie weken geleden. Nu hebben uh, de, de, de rechtspopulistische partij daar, de FBE... Uh, die blijft immens populair. En dat is best wel opmerkelijk, zou je denken. Uh, want uh, uh, ja, uh, na de dood van de corrupte fpe leider uh, Jörg, Jörg Heider, uh, bleef Carintië uh, berooid achter. Die kwamen er niet zo goed uit. En dan, uh, ja, dan stem je niet nog eens een keer op zo'n partij, zou je denken. Verslaggever Iris van Zoes, die uh, ging daar naartoe, naar Carintië... om te zien hoe ze daar op het uh, geboortegroep... Van het populisme met politiek omgaan. Ik loop door Villag. Dit ligt in het zuiden van Carinthia. Het is dinsdagmiddag en er staat een kinderboerderij midden op het centrale plein. Ouders en kinderen staan met z'n allen om het in paasversiering gehulde tafereel. Kleine geitjes, konijnen, kippen en ponies blijven geduldig op hun plek terwijl ze worden aangehaald. Maar zo tevreden als iedereen er nu uitziet, zijn ze niet wanneer ik ze vraag over de huidige politiek. Het is hetzelfde als voor 10 jaar, years, 15 jaar. Dus ik ben een beetje I Ik wil iets nieuws proberen. Er zijn veel in Wien. Veel mensen in Carinthië hebben extra geld nodig. Hun pensioenen zijn heel klein. En met al deze immigranten worden onze eigen mensen vergeten. De rechtspopulistische partij, de FPE, doet het altijd goed in Carinthië. Jörg Heider is de persoon die de FPE groot maakte. Ik praat met politicoloog van de Universiteit Salzburg, Reinhard Heinisch, over Jörg Heider's politiek. Haider had many projects that dazzled the population, and these projects were expensive, so he had to take. Uh, so he went to a state owned bank, and the bank financed many of these projects. In return, the bank wanted. Haida as the governor, to guarantee the state, the bank's investments in Eastern Europe. And these investments seemed very promising in the boom years of the 90s and early 2000s. But when the uh, financial crisis hit, many of these investments turned sour, and suddenly the bank was faced... Facing bankruptcy, it had spent way too much and it wasn't making the money. And then the creditors came and wanted the state to guarantee the loans and the state of course didn't have the money. The loan guarantees were many many times the state's budget and in the end the state had to be bailed out by the federal government. Je zou denken dat door de corruptiezaken en het bijna financieel ten onder laten gaan van een deelstaat de als goed geprezen Jorg Heider met zijn FPU nu definitief uit de politieke eregalerij zou worden verdreven. Maar niets is minder waar. In oktober 2017, slechts vier jaar na het corruptieschandaal... kiest Oostenrijk een nieuw parlement. De FPÖ krijgt er 5,5% bij... en komt heel nip achter de regerende sociaaldemocraten op de derde plaats. In Carinthië wint de FPÖ nog meer dan elders en wordt de grootste. De reden hiervoor een samenloop van omstandigheden. Heide, of course, uh, though he was very powerful in Carinthië... he was still in a coalition, he wasn't by himself. And Heide could not have done this on his own. He needed a coalition partner. And he got the conservative partner to sign off on this... En het was de conservatieve partij die eindigde op de gevangenis, terwijl Haida of course, had natuurlijk in het accident. Maar voor veel voteren was het duidelijk dat er een andere speler was. Another player to blame. In feite zoveel dat die persoon in de in gegeven. Dus het suggereert dat corruptie op een veel groter niveau is. Waar het de FVU-stemmers vooral om gaat is de migratie kwestie. En dat deze partij ze financieel aan de grond bracht, lijkt niet mee te spelen. Het liefst zo min mogelijk hoofddoeken. We leven hier in een mooi land en moeten ervoor zorgen dat het zo blijft. De islam is niet het beste voor onze religie. Er zijn ook mensen die de FPÖ als gevaar zien. Zij vergelijken ze dan met de nazi's vanwege het anti-migratiebeleid. Emanuela Delación is kunstenares en was acht toen de naties Oostenrijk binnenvielen... wat haar nu met de politieke status van vandaag opnieuw bang maakt. I didn't realize what, what it meant. Only a little event that was in school, uh, first class or second class and we had to have our, our praying in the morning. En de volgende dag, een andere came in and en zei Hitler. Dat was een verandering, ja, <laughs> van yeah, een dag tot een ander. Wat denkt u over de huidige politieke situatie? Um, that. They are all wolves. That at first I'm thinking, is it possible that young people didn't learn anything from history? Om deze ideeën te De politiek van de Vrijheidspartij is niet hetzelfde als die van de Naties. Het trekt stemmers van ver links tot ver rechts op onderwerpen als migratie en economie. Het lijkt een populaire quick fix, maar of Carinthië een herhaling van de geschiedenis aan kan, is maar de vraag. Je hoort verslaggever Iris van Zoest vanuit Carinthië in Oostenrijk waar het rechtspopulisme dus nog altijd populair blijft. Zo direct kijken we wat voor een dag deze 2 april eigenlijk is. En is geweest. Maar eerst de muziek van Icehouse Crazy. Het gaat natuurlijk een uh, topdag worden vandaag. Maar uh, zonder, uh, zonder uh, dat je het wist, is het is hem al lang, hoor. Uiteraard is het de tweede paasdag. Uh, nog maar 265 dagen totdat we weer onder de kerstboom zitten. Maar uh, voor die diehard hard Feyenoord-fans is het ook een bijzondere dag. Ik neem je even mee naar 2 april 1956. Henk Schouten, in het seizoen 55-56, won Feyenoord met 11-4 van de Volenwijkers. Henk Schouten scoorde 9 keer als dat geen record is. Ja, Feyenoord voetballer Heng Schouten scoorde in de negendagse wedstrijd... tegen de Amsterdamse Volenwijkers negen keer. Negen doelpunten en hartstikke mooi record. En dan is het vandaag precies 13 jaar geleden... dat uh, dit nieuws wereldkundig werd gemaakt. Carissimi fratelli e sorelle. Alle 21.37. Il nostro amatissimo. Santo padre Giovanni Paolo II Even de vertaling. Onze heilige vader Paus Johannes Paulus II... is teruggekeerd naar het huis van zijn vader vandaag. In 2005 overlijdt hij op 84-jarige leeftijd. Wat op zich nog een prestatie is, want er is twee keer een aanslag... op de beste man gepleegd, waarbij hij zelfs één keer... vier kogels in zijn lijf kreeg. En dat overleefde hij toen maar net. En voor kinderen die nu al wakker zijn, of ouders met kinderen in de buurt... Uh, vanavond, voor je uh, naar bed gaat, moet er natuurlijk wel even wat voorgelezen worden... Eerst stil, nog bijna niks. Buiten voor de ruiten dansten blaadjes, plastic zakjes. Maar al snel knakte takken, bogen bomen, doken schuren in elkaar. Lucht werd paars, lucht werd zwart. Bliksem, donder, knetterhard. De internationale week van het kinderboek is namelijk begonnen. En dat is altijd op 2 april. Want dat is de geboortedag van Hans-Christian Andersen, de grote sprookjeschrijver. Dan is vandaag ook nog de verjaardag van uh, Abdelak Nouri... Uh, de zeer getalenteerde Ajax-voetballer die nog altijd in coma ligt... sinds zijn hartstilstand vorig jaar. Het is ook nog een bijzondere dag... omdat deze man 79 jaar geworden zou zijn. Ja, Marvin Gaye natuurlijk, een van de belangrijkste solzangers aller tijden. Eén dag voordat hij 45 zou worden, op 1 april gisteren... werd hij tijdens een heftige ruzie doodgeschoten door zijn eigen vader. En tot slot is het vandaag de start van het weidegangseizoen. Dat is een net iets te mooi woord voor de koeien mogen weer het gras op. Even bij een lokale boer stoppen en gewoon even luisteren. Ja, er moet gewoon een feest zijn om te zien, he, die koeien de wij in. En dat levert vanavond in het journaal weer mooie filmpjes op... van springende en dansende koeien die hun stal uitrennen. Tot zover deze 2 april, mocht ik nou iets vergeten zijn. Laat het dan gerust weten via onze Radio 1-app. Gaan we nu naar Stijn, student Stijn... die door zijn uh, eigen Brabantse brilletje naar de wereld kijkt. Alweer zeven jaar geleden zag televisiekijkend Nederland in Man bij het Hond hoe zwaar sommige mensen het hadden met het stoppen van sociaal medium Hives. Zo ook Antje uit Enschede. Ja, ze zeggen dat uh, Hives dat een geldkwestie is, dat niet genoeg meer opbrengt. En wat nou een spelletje zijn, nou en daar zijn we het ook voor. Nou, verschrikkelijk, ik heb gehaald. En zeven jaar geleden werd meteen Facebook aangewezen als logische vervanger voor Hives. Maar ja. Ja, maar dan kun je geen plaatjes. Ja, één plaatje kun kunnen verzetten. Gewoon, gewoon plaatje, maar geen glitterplaatjes. En op Hives kun je allemaal glitterplaatjes. Je kunt hele lange karrets plaatsen. En dat wil op Facebook. Sorry, wat plaatsen? Katkes. Ondanks het tegenstribbelen van menig glitterplaatjes gek, gingen uiteindelijk toch miljoenen mensen overstag. Facebook groeit uit tot een gigantisch sociaal medium en dat is nog steeds zo. Maar voor hoe lang nog? De laatste weken vliegen mij berichten om de oren over privacy-schandalen, nare algoritmes en aanstootgevende posts op Facebook. Er lijken sinds kort dan ook behoorlijk wat mensen af te haken. Facebook wordt minder bejubeld dan het ooit werd. Maar heeft dat wel te maken met die datalekken en algoritmes? Ik denk het niet. Volgens mij heeft Facebook met een nog veel groter probleem te kampen: het is gewoon niet meer zo hip. En als je dat niet meer bent, dan kan het slecht met je aflopen. Maar waarom vinden mensen Facebook dan niet meer zo leuk? Nou, dat heeft alles te maken met onze innerlijke hipster. Want hoewel wij mensen echte kuddedieren zijn en elkaar vaak volgen in ons gedrag... zijn er ook genoeg momenten te noemen waarop we voor onszelf beslissingen nemen... en waarop we, eigenwijs als we zijn, iets totaal anders kiezen dan onze naasten. Zonder dat we het doorhebben, zijn we van binnen allemaal een beetje hipster... Zodra we zien dat iedereen massaal voor iets kiest... dan zijn we soms geneigd om als individu juist voor wat anders te kiezen. Puur en alleen omdat we graag origineel willen zijn. We willen aan de wereld laten zien dat we niet altijd met de stroom meegaan... en dat we ook zeker een eigen identiteit hebben. En precies dat zie ik de laatste jaren op Facebook gebeuren. Nadat ik al een aantal jaren een account had op het medium... besloot mijn vader ook dat hij wel eens wilde gaan Facebooken. En niet veel later was zelfs mijn oud-tante van 82 op het medium te vinden gevolgd door de rest van haar handwerkclubje... waar de gemiddelde leeftijd zo rond de 90 ligt. Facebook is al lang niet meer die ene site... waar je je leuke vakantiefoto's opzet... zodat al je vrienden ze kunnen zien. Nee, voor ouderen is het een soort tweede Google geworden... en voor een nog veel grotere groep mensen... is de site tegenwoordig vooral bedoeld... om te kijken naar stomzinnige lijstjes met namen. Begeleid met de tekst... tag Tek iemand van jouw vrienden... die vanavond ook weer 4 liter Bacardi langs zijn huig gaat jagen. Het medium is te populair geworden moet te veel doelgroepen tegelijk van maken en gaat daarom ten onder aan zijn eigen succes. Daarom haken nu de mensen die negen jaar geleden voor het eerste Facebook-profiel aanmaakten... nu ook als eerste weer af. Ze gaan op zoek naar iets frissers, iets grappigers... en bovenal iets waar hun moeder niet op te vinden is. Maar zodra er meer mensen met dat zogenaamde nieuwe sociale medium in aanraking komen... zal ook daar weer precies hetzelfde gebeuren als nu bij Facebook en eerder al bij Hives. De opkomst en ondergang van sociale media is een verschijnsel dat onomkeerbaar is... Dus laat ik dit dan maar als goede raad meegeven. Mensen van boven de 50, als jullie nou eens allemaal op Facebook blijven... dan kan alles wat er onder die grens valt op zoek naar een nieuw sociaal medium. Dan blijven we allemaal hip in ons eigen wereldje. Kunnen wij lekker hipster doen op ons eigen nieuwe sociale medium als jongeren. En bovenal, dan blijft Facebook gewoon bestaan. Fris. I know what you're going through right now. To love is to live and lose somehow He traveled along De stem is uit duizenden herkenbaar en toch hoor je niet heel erg vaak Ozark Henry wel, Piet Goddaar. Uit 2010 was dit This Once For You. En wanneer de zomertijd is ingegaan, de lente zo langzamerhand komt, wil ik altijd mijn huis lekker schoon hebben. En Rik me erop dat deze tweede paasdag een boel mensen ineens de voorjaars schoonmaak alvast inzetten. Nou, herken je dat? Ja, dan wil dat je fris wil beginnen aan de lente. Nou, blijf dan vooral even luisteren. Want onze Rick heeft de schoonmaaktips waarmee je het zelf uh, super makkelijk maakt. Je zou het misschien niet zeggen. Maar tandpasta is multifunctioneel. Dit is de top 3 schoonmaakheks met tandpasta. 3. Je strijkijzer. Hij zal daarna weer glimmen als nooit tevoren. 2. Net knoflook gesneden. Smeer tandpasta om je vingers. Even wrijven en afspoelen. En de knoflookgeur is weg. En 1. De witte zolen van je schoenen schoonmaken. Hiervoor loop ik even naar de redactie. Redacteur Jelmer Witte van Jelmer. Yes. Schoonmaken met tampesta. Wist jij dat dat kon? Nee, ik heb geen idee. En ik um, vertrouw het zelfs nog steeds niet eigenlijk, maar ja, we gaan het doen. Oké, okay, jij hebt schoenen. Um, en kan jij uitleggen hoe de zoden erbij, uh, erbij staan? Nou ja, ze zien er nog wel oké okay uit. Acceptabel, maar er zit hier en daar wel een klein grijs vlekje. Oké, okay, nou dan ga ik jou vertellen. Met tampesta gaan we al die grijze vlekken weghalen. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat mijn schoenen heel blijven. Kijk, okay, kom. We gaan richting de gootsteen. Nou, dat gaan we maar doen dan. Nou ja, ah ja, zeg. Kijk wel. Het gaat weg, joh. Ja, dat werkt echt. De grijze vlekken op je witte zolen. Waar zijn ze, Jelman? Ze zijn uh, verdwenen. Opgelost. Dan de top 3 voor de citroen. Top drie. Ja, een rasp na gebruik met al die restjes. Wrijf gewoon met een halve citroen over de rasp. Even afspoelen en alle restjes zijn eruit. 2. Wil je een kalkvrije waterkoker? Mix de citroensap met wat water en laat het koken. Vervolgens naspoelen en de kalk is weg. En 1. De magnetron. Meerte, we gaan uh, de magnetron hier achter ons uh, schoonmaken. Zo even binnenkijken hoe die eruit ziet. Oh, Die is, die is vies. Er ligt, uh, oh, het stinkt ook een beetje naar een soort oud eten. En er ligt mm, yeah. hier aangekoekte... Dingen, kruimels, achterkant is vies, bovenkant is heel vies. ja die is helemaal geel, man. Geel en aangekoekte stukken. Oké, okay. nou wat als ik jou zeg dat we met een citroen deze magnetron gaan schoonmaken... en dat we eigenlijk daarbij niet zoveel nodig hebben meer dan een doekje. Uh, gaan we doen? We hebben hier namelijk een schaal. En uh, natuurlijk de citroen en de mes... Um, het is de bedoeling dat je de citroen in schijfjes gaat snijden. In schijfjes, oké, okay. een soort tequila shot. En dan gaan we het schoutje nog een klein beetje met water vullen. Okay. Van een klein laagje. Oké, okay, we zetten het in de magnetron. Ik doe alles wat jij zegt, hè. <klaars> oké, okay, stel het maar in op vijf minuten. <klaars> het stinkt. Het stinkt heel erg. Oké, okay, zou ik beginnen met het raampje? Ja hoor, kijk eens aan. Ja, nee. <laughs> In één keer gaat het eraf. Je hoeft ook helemaal geen... Uh, je hoeft niet te boenen ook. Ja, straks na de uitzending maar eens even tandpasta en citroenen kopen. Altijd handig, hè, van die tips. Uh, zoals elke week bel ik met mijn goede vriend... Uh, uh, uh, reisjournalist Bas van Oort, uh, waar die ook maar uithangt. Uh, Bas van Oort, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Nou, volgens mij ben jij bezig met uh, een grote tour de force door uh, Oostenrijk. Want vorige week... Toen je spraken zat je in het Tielertaal. Uh, maar je, het, je vond het zo mooi, je bent daar in de buurt gebleven. Ja, klopt. Ja, ik uh, zit nu in de buurt van uh, Salzburg, in het Salzburgerland. Uh, en dat zijn ook bergen. En dat is ook mooi. Alleen, uh, het kan zit het kan En het was een beetje slecht weer afgelopen week. Dus dat was wel jammer. Uh, dus in het Tielertaal, uh, vorige week was het echt prachtig. En uh, heb ik uh, heel veel kunnen skiën. En uh, ja, was het echt... Uh, uh, nog een, een vleugje winter vermengd met lente en mooi weer en mm. eigenlijk uh, helemaal perfect. Uh, en nu zat het even wat minder uh, zat het even tegen. Dus uh, dat kan ook gebeuren. Ja, maar ook dan lijkt Oostenrijk me een hartstikke uh, mooi land om te zijn. Ja, dat zeker hoor. Alleen uh, uh, het, het, qua weer was het wel echt dramatisch. Het was uh, regen en mist en uh, ik heb gewoon twee dagen helemaal niks kunnen doen. Mm. Uh, dus dan ben ik maar een beetje op mijn hotelkamer gaan werken. Uh, dan moet dat ook maar gebeuren. Ja. Uh, maar ik heb ook wel een beetje geïmproviseerd. Want uh, als je de bergen niet in kan uh, vanwege slecht weer... dan uh, zijn er natuurlijk ook nog wel andere dingen te doen. Ja, de dalen bijvoorbeeld? Uh, <laughs> De Dalen, inderdaad. En uh, je hebt nog een aantal steden. Salzburg is een leuke stad. Uh, daar komt Mozart vandaan. En uh, uh, dat buiten is ook erg uit qua toerisme. Uh, en wat wel grappig is in uh, Salzburg is daar uh, is ook... Uh, um, uh, hoe heet nou die ene film? De uh, Sound of Music is daar opgenomen. Aha. En uh, daar, dat trekt toch ook wel veel uh, aandacht en veel toeristen. En ook wel veel Chinese toeristen. En uh, uh, daar hebben we het natuurlijk wel eens vaker over gehad. Ja. Uh, Chinese toeristen doen vaak een, uh, een tour door Europa. En Oostenrijk krijgt dan denk ik een dag of twee. Uh -huh. uh, en wat ze dan doen is... Uh, uh, dan gaan ze naar de trappen waar de uh, uh, uh, Sound of Music uh, is opgenomen in Salzburg. En dan gaan ze naar het Mozart House. Waar Mozart is geboren. En ze gaan naar uh, een dorpje en dat heet Halstad. Yeah. En dat is een uh, klein dorpje, uh, echt piepklein dorpje aan een meer. Mm. Prachtig gelegen in de bergen. Het is echt uh, extreem fotogeniek. En uh, dat heeft er ook voor gezorgd dat het het meest gefotografeerde dorpje van heel Oostenrijk is. Um, en het was daar van de Chinezen. Dus als je daar uh, uh, over straat loopt, dan hoor je niet uh, uh, dat uh, gezellige Jodelduits van die Oostenrijkers. Maar dan hoor je gewoon uh, allemaal Chinezen tegen elkaar. Uh, Oh, en a schreeuwen, hoe mooi het daar is. Ja, en... uh, dus dat is toch wel een grappige gewaarwording. Hoe ziet dat dorpje of dat stadje uh, er dan uit? Want ja, ik, ik kan me voorstellen, een Oostenrijks dorpje denk ik een soort vakwerkhuizen, puntige uh, uh, kerktorentjes. Ik heb het, uh, het gouden dak in Innsbroek Check. op mijn, uh, op mijn uh, netvlies. Uh, het is een beetje kitscherig misschien. Ja, ja, je zit zeker, uh, je zit in de <laughs> goede richting. Uh, <laughs> en het, is, ja, het begint dan allemaal. Met een uh, inderdaad een kerkje met zo'n uh, zo'n puntig kerktorentje. En dan uh, alles ook in verklein worden. Als het om Oostenrijkse dorpjes gaat, dan, dan gaat alles in verklein worden. Uh, en dan heb je een pleintje. En dan uh, daar staan dan. Uh, uh, het is een beetje een dorp zoals een sprookjeschrijver het zou inrichten. Elk huis heeft een functie. Dus dan daar woont de bakker, daar woont de, de burgemeester, noem maar op. Uh, en dat is dan allemaal verzameld om, uh, om het plein uh, waar vaak ook de kerk aan staat. Mm -hmm. En Halstad ligt dan um, direct aan het water um, en, en tegen een berg aangeplakt. Dus vanuit een bepaalde uh, hoek uh, zie je eigenlijk aan de, aan de ene kant uh, ja, gewoon een heel mooi bergmeer. Uh, en aan de andere kant zie je dan uh, dat dorpje tegen die, tegen die berg aangeplakt. En uh, um, ja, het is volgens mij als, als mensen Halstad gaan uh, uh, googelen, dan. Uh, we uh, zeggen een oh ja, die heb ik wel, dat dorpje heb ik wel eens gezien. Want dat, dat komt overal wel een keer voorbij. Ja, nee, ik, nee, nu je dit zegt, ik zit gelijk uh, te, te typen. En ja, hoor. Ja, dat is, dat, <lacht> het is een, een picture-perfect dorpje. Maar volgens mij, hè, want ik ben, ik ben ook wel eens in, uh, op Sardinië zo'n dorpje geweest. wat door iedereen op de foto wordt gezet. maar er is maar één plek waar je dat goed kan. Um, en als je dan, dat is dan, of in ieder geval de bekende foto is echt maar op één manier te maken. Uh, sta, ja. je, sta je een heel klein stukje ergens anders, dan ziet het er totaal anders uit. Ik vind het zelf altijd ja, heel moeilijk en... om dat punt dan te vinden ook. Ja, dat, uh, maar dat vind ik ook wel weer een leuke uitdaging om dat punt dan te vinden. Alleen het is, dat is natuurlijk een beetje dubbel. Want aan de ene kant heb je het perfecte plaatje. Maar aan de andere kant heb je het plaatje wat al uh, duizenden andere mensen huh. of uh, honderdduizenden andere mensen hebben. Uh, dus het speciale is er dan wel een beetje af. Maar uh, wat ook vaak wel leuk is, is dat, dat als je uit... Dat uh, perfecte plaatje zou gaan uitzoomen. Uh, ja. dan zie je natuurlijk die dromme toeristen. ervoor uh, ja. die allemaal ook dat perfecte plaatje schieten. Dus dat is een. Uh, ja, het is echt een schoolvoorbeeld van, van het massatoerisme van tegenwoordig. Maar hoe doe jij um, dat dan? Want, want als ik uh, jouw foto's kijk op, uh, op, op, uh, op de websites en zo. Uh, op Ambassador.land bijvoorbeeld, hele mooie, heftig gekleurde foto's. daar staat nooit een mens op. Nee, ja, dat is. Um, dat wisselt een beetje. Hè. Soms is het, uh, uh, uh, is het gewoon ook echt zo. En dan uh, kom je op een plek waar het gewoon heel mooi is. En dan ben je daar toevallig met je, met je, gewoon met je reisgezelschap of in je eentje. Ja, en soms uh, bedrieg je de boer natuurlijk ook wel een beetje. Omdat, uh, um, omdat het gewoon minder mooi is uh, om dan dromme mensen uh, in je plaatje te hebben. Ja. En soms kan het ook wel juist weer grappig zijn om, uh, om daarmee te laten zien... Um, hoe de situatie uh, nou eigenlijk echt een beetje in elkaar steekt. Dus dat, dat hangt ook een beetje soms van mijn eigen bui af, waar ik dan op dat moment zin in heb, zeg maar. En, uh, uh, ik heb uh, van Halstad natuurlijk ook een paar plaatjes geschoten. En ik ben niet op het punt gekomen wat, je, uh, wat jij nu voor je hebt, dat plaatje wat iedereen kent. Mm -hmm. um, maar er waren ook een paar andere mooie hoeken, waarbij je ook mooie foto's kon maken. En, uh, uh, het, het mooie als uh, Halstad zie je uh, dan vooral in de zomer, die foto's. Maar in de winter is het natuurlijk weer net anders. De daken waren besneeuwd afgelopen week. En uh, uh, de, ja, het, het licht is weer net anders. Dus dan kun je toch daar wel een beetje mee spelen. Ja. En um, nou, dat is dus Oostenrijk. Ik heb bij Oostenrijk altijd een beetje het gevoel dat dat een... ja, een heel mooi land is. Wat rustig. Maar wat eigenlijk een beetje is blijven hangen in... nou ja, pak een beetje... Um, 40 jaar geleden. Ja, nou, dat heb je ook weer helemaal goed. Je bent er wel eens geweest of niet? <laughs> ja, maar dat, dat, dat, dat is na nou, de 40 jaar geleden bestond ik nog niet, maar dat is. Uh, Hoe lang is dat geleden? <laughs> nee. Nou ja, meer 20 jaar geleden dat ik er was. In het, het staal dan, ja. in, uh, in Tirol. Um, Ja, het, het, het, loopt, het land lijkt een beetje achter te lopen. Ja, ik denk als je nu terug zou gaan naar waar dan ook in Oostenrijk, dan is het niet zoveel veranderd. En uh, dat is ook wel het grappige aan het Sierra geweest vorige week. Want uh, ik heb daar ooit leren skiën. toen ik 5, 6 was. We uh, zijn we daar twee jaar op rij geweest. En uh, ja, het was grotendeels gewoon nog hetzelfde. En dat is nu uh, toch uh, een jaar of 25 geleden. Uh, en dat heeft, vind ik ook wel weer zijn charme. Uh, nou moet ik zeggen: met het, uh, als we het over het skiën hebben. dan gaan die Oostenrijkers uh, uh, toch wel mee met hun tijd. Want uh, ze hebben allemaal snelle, moderne skiliften. En Um, maar ja, op, de, op het eerste gezicht, de uitstraling... Uh, ja, ik weet niet of het ooit gaat veranderen... maar dat is denk ik ook wel weer de charme van, van Oostenrijk. Want het ja. zijn inderdaad allemaal veel van het van pleisterwerk... en van die, van die mintgroene uh, of gele of blauwe of, of rood-oranje-roze kleuren van huizen. Ja. Uh, en allemaal met houten balkonnetjes, met bloembakken eraan. Um, ja, sommige mensen houden ervan, sommigen niet. En uh, ik ben hier nu acht dagen geweest... Negen dagen. Ja, nu vind ik het ook wel weer mooi om even terug naar huis te gaan en, uh, en het weer achter moeten laten. Ja, terwijl de Oostenrijkers die ik ken, het zijn er niet heel veel. Dat zijn dan weer vrij moderne mensen. Maar uh, goed, dat zijn dan misschien de mensen die ervoor gekozen hebben om, om ergens anders heen te gaan. Dus dat is ook misschien nu ik erover nadenk. Ja. een beetje vertekend beeld misschien weer. Nou, moet ik ook zeggen, ik was uh, twee jaar geleden in de zomer in uh, Kraat. En dat ligt uh, niet eens heel ver hier vandaan, maar dat ligt nog iets zuidelijker. En dat was toch ook wel weer een hele moderne stad. Met, uh, met veel moderne kunst en architectuur. En, uh, en leuke, uh, ja, echt nieuwe uh, tentjes waar je koffie kan drinken. Of uh, leuke restaurants en zo. Uh, dus daar hebben ze een mooie mix daarvan gemaakt. Maar ja, als je echt die, die Alpendalen intrekt, dan... Uh, ja, de tijd heeft hier wel echt een beetje stilgestaan. Ja. Ja. Maar dat zie ik toch wel vooral als iets positiefs. Ja, en, en misschien dat het ook wel deels komt... omdat we het gevoel hebben dat het bij uh, ja, West-Europa hoort. Wat het misschien ook wel hoort. Maar ja, goed, het ligt ook weer met zijn kont tegen Hongarije, Slowakije, Tsjechië, uh, Slovenië uh, ja. aan. Dus het is ook weer enorm midden europees Een beetje klassiek Europa misschien. Ja, ja zeker. En, uh, en als je dus in het zuiden van Oostenrijk zit... dan is de, is de Middellandse Zee ook niet eens heel ver weg. Dus dan... Heb je in de zomer toch al vaak wel uh, een beetje dat, dat mediterrane gevoel wat al een beetje binnenkomt waaien, zeg maar. Hm. Uh, dus het is eigenlijk een, uh, ja, het heeft van alles wat. En dat maakt het wel weer interessant. Na negen dagen heb je het wel een beetje gehad, uh, zei je. Dus, um, ik wilde de vraag stellen, zou je er kunnen wonen? Nee, nee, nee, dat denk ik niet. Uh, ik vind het ook, ja, ik vind het fijn. Ik, ik kom er heel vaak, uh, uh, ook voor mijn werk, uh, uh, ook omdat er natuurlijk voor de uh, voor het skiën uh, is het gewoon een hele belangrijke bestemming voor Nederlanders. Um, en in de zomer vind ik het ook prettig. Maar ik vind het altijd fijn om er eventjes te zijn. En om dan uh, gewoon weer lekker naar huis te gaan. Um, en ik moet zeggen, in de steden ja, weet ik het niet zo goed. Maar um, nee, ik, ik zou hier niet, uh, niet gaan wonen, denk ik. Nee. Wanneer ga je weer terug naar huis? Het is nu maandagochtend, Pasen. Ik denk dat het leven daar ook wel een beetje wat rustiger is. Uh, ja, zeker. Al, met skiën is het paasweekend altijd traditioneel erg druk. Uh, mm. En dat heb ik afgelopen weekend ook wel gemerkt. Uh, zeker op vrijdag. Uh, ja, lange rijen, dat is ook mooi weer. Uh, maar dan is het erg druk. Maar uh, uh, nee, ik uh, vlieg straks naar huis. Uh, en dan ga ik mijn verjaardag vieren, want ik ben jarig vandaag. Oh, ge ge ge gefeliciteerd. <laughs> ja, dankjewel. Ja. Even kijken, uh, 32? 32. Uh, 31. 31. 31, kijk, ja nee, ik weet het wel hoor. Gefeliciteerd Bas. Namens uh, heel Radio 1 en alle luisteraars. Nou ja, maak er dan dank maar wel. een mooie, mooie dag van. En uh, uh, wie weet waar we weer volgende week spreken. Uh, ja, nou dat zien we nog volgende week wel weer. Ja, zo is het. Nou, fijne verjaardag okay. en tot de volgende keer. Bas van Oort, rijfjournalist. Ja, yeah, dank je. Listen baby, ain't no mountain high, no no river wide. Mountain High enough Marvin Gay zo op zijn geboortedag. En uh, als we het net over Oostenrijk gehad hebben, heerlijk toch? Het is vandaag tweede paasdag. Traditiegetrouw was daarom afgelopen week The Passion uh, weer op tv. Heel erg mooi natuurlijk. Heel erg mooi, in de belmer, Maar ook wel heel erg twee uur lang. En toen dachten wij, ja, dat moet toch korter, sneller, hipper kunnen. Redactrice Antoinette van der Weert, die heeft daarom, speciaal voor jou... het paasverhaal in een fris jasje gestoken. Hier komt-ie. In minder dan twee minuten. Met muziek. Wat een mooie dag. Wat een mooie dag. Maria Magdalena loopt verdrietig naar het graf van Jezus. Head, Als ze bij het graf komt, schrikt ze: De steen voor het graf is weggerold. Het graf is leeg. Ik zie niks en ik hoor niks. Ze rent terug naar huis. Amen. Roept Petrus. Zegt Maria. De steen is weg en Jezus is weg. Petrus en de anderen lopen snel naar het graf. Johannes is er het eerst. Hij kijkt in het graf. Hello, darkness, my old friend. Nu loopt Petrus naar het graf. Hello. Johannes komt bij hem staan. Do you Zegt Johannes. Na drie dagen zou hij weer. Rise up, rise up, rise up. Petrus, Johannes en de anderen gaan terug naar huis. Maar Maria blijft. Ik blijf bij je. Huilend kijkt ze naar binnen en ziet twee engelen. There's an angel. Maria kijkt om. Cry no, more, cry no more! Zingen de engelen. Plots hoort ze iets achter zich. Maria, ze draait zich om. Maria, Maria. Zegt Jezus. Maria zegt. Blijf bij mij, gaat niet weg. Maar Jezus zegt. Stop, stop me now. Hij sluit af met. I'm coming home. I'm coming home. Tell the world.